10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Consumenten blijven somber over de economie. Maar ze zijn vergeleken met vorige maand wel minder somber over hun eigen financiële situatie. Ze doen iets eerder grote aankopen. Het consumentenvertrouwen is daardoor licht verbeterd. Toch zien veel consumenten weinig lichtpuntjes, zegt financieel redacteur André Meijnema. De schuldencrisis blijft aanslepen. De economie krimpt, zegt het CBS. Beurzen onder druk. Zware bezuinigingen die eraan zitten te komen. Zorgpremies omhoog. En de werkloosheid, meldt het CBS ook. Die is weer gestegen met 17.000 mensen naar 455.000 mensen. Dat betekent 5,8% van de beroepsbevolking. Als bij elkaar opgeteld, denken mensen: dit gaat niet goed. Dit is niet goed voor de economie. En ook niet goed voor mijn eigen portemonnee. Die 5,8% van de beroepsbevolking die geen baan heeft, is het hoogste niveau sinds februari 2010. Het aantal mensen dat werk zoekt, is gelijk gebleven.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 Bij de Nationale Hypotheekgarantie wordt er tegen betaling borgen staan voor de lening van de huizenkoper. De Vereniging Eigen Huizen en de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, vinden het een goede zaak dat de Nationale Hypotheekgarantie voorlopig op 350.000 euro blijft staan. Volgens de NVM is dat nog steeds hard nodig. Minister Donner van Binnenlandse Zaken wil 16.000 extra studentenkamers. Hij komt met een landelijk actieplan studentenhuisvesting. Dat onder meer is ondertekend door gemeenten en sociale en particuliere verhuurders. De wachttijden voor een studentenkamer zijn opgelopen tot soms wel langer dan twee jaar. De vraag zal de komende jaren nog verder stijgen doordat er flink wat studenten bijkomen. Minister Donner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 om te komen tot een actieplan om het aantal studentenkamers in de komende jaren sterk uit te breiden in die steden waar dat nodig is. In het plan worden de bouwregels verlicht en de mogelijkheden voor tijdelijke bouw verruimd. Volgens Donner beloven de sociale verhuurders dat er de komende jaren voor een miljard euro 16.000 kamers worden gebouwd. Het ledental van de SGP-jongeren is de afgelopen twee jaar fors gedaald. In 2009 waren er nog 13.000 jongeren lid en nu bijna 4.000 minder. De voorzitter van de jongerenorganisatie geeft toe dat de club op een laag punt zit, maar hij ziet genoeg kansen. Een nieuwe ledenwerfcampagne. We komen uh, van uh, 13.000 leden. Dat was vlak na een ledenwerfcampagne. Ik zeg zelf dat we gewoon weer prima die kant op kunnen gaan... Dat is hard werken, dus dat betekent uh, ja, de plaats opzoeken waar je christelijke jongeren kan tegenkomen. En uh, uh, ze proberen te binden aan SGP-jongeren. En daar ben ik op zich ook wel optimistisch over. Dan het weer nog vanochtend in het Noordoosten nog even zonnig. Later overal bewolkt en nevelig, maar het blijft wel droog. Het wordt 5 graden in Groningen en 10 graden in Zeeland awb verkeersinformatie Het is nog druk op de weg. Er staat 100 kilometer file in totaal. Dat is twee keer zoveel als gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heeft het de keer veel vertraging. Voor knopend Everdingen staat 10 kilometer file. Op de A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoete Woude 5. De A6 Lelystad-Muiden voor Almere Zand 11. Op de A7 richting Amsterdam voor knopend Zaandam 8. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht. 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 Sven Kokkelman. Het CDA plaatst vraagtekens bij ambulante euthanasie-teams. Wat was volgens Occupy de rol van de toezichthouders... bij het ontstaan van de economische crisis? Ik denk zeker dat de toezichthouders hun oren te veel hebben laten hangen... naar de grote internationaal opererende banken. En waar ging het ooit toch mis tussen Louis van Gaal en Johan Cruijff? En de ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 6 over tien, het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde... wil naast een levenseindekliniek voor mensen met een voltooid leven... ook ambulante teams van euthanasieartsen gaan inzetten... die mensen thuis hulp bieden bij zelfdoding. Het CDA is vooralsnog niet enthousiast. Margreet Smilde, goedemorgen. Goedemorgen. Tweede Kamerlid voor het CDA. Wat verrassend. Uh, dat wij niet enthousiast zijn. Ja. Nou, kijk, wij, wij vinden eigenlijk dat uh, mensen natuurlijk zo lang mogelijk moeten worden geholpen, ook in hun hulpvragen. En komt er uiteindelijk een moment dat mensen voor een euthanasieverzoek gaan, dan is dat een integraal onderdeel van de manier waarop ze verzorgd worden, ook door hun eigen arts. Ja, maar nou is uh, euthanasie toegestaan in dit land, mits zorgvuldig uitgevoerd en mits het wordt gemeld. Uh, als dat allemaal gebeurt door die ambulante teams, wat is dan het bezwaar? Is dat wij dan wel heel goed moeten weten of al die zorgvuldigheidseisen wel worden ingewilligd, of het inderdaad gaat om uitzichtloos en uh, ondraaglijk lijden. En maar dat, dat, dat, is bij heen... iedere, dat is bij iedere individuele patiënt. Is dat nu ook Zeker. al het geval? Maar er moet ook een mogelijkheid zijn om uh, dat mensen uh, voortdurend in het traject uh, zich kunnen bezinnen. Het is een heel langdurig traject om te komen tot een euthanasieverzoek. En we moeten ook echt kijken of dit binnen de zorgvuldigheidseisen valt. Kijk, dit is hetzelfde vraagstuk als dat we in het begin van het jaar hebben gehad... met de ambulante kliniek. Daar, naar aanleiding van vragen van het CDA toen heeft de minister een brief gestuurd... Ja. waarin ze zegt dat het nog niet duidelijk is of alles wel binnen die zorgvuldigheidseisen blijft. Maar goed, als die NVVE, dus de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde... nu zegt dat het allemaal volgens de regels gebeurt... Uh, ...uit de brief van de minister in februari blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek... wat de NVVE zelf heeft gedaan, naar nou in ieder geval die klinieken... ...dat dat nog niet duidelijk was. Mm. Nou, we zijn natuurlijk nu ruim een half jaar verder. We hebben volgende week een debat met de minister... ...en dan zullen we haar vragen of dat inderdaad zo is. Want in ja. deze zijn de eisen voor het ambulante team natuurlijk hetzelfde als voor de kliniek. Ja. Vooral nog zijn wij er niet van overtuigd of dat op die manier gaat. Dat er inderdaad een kwestie is van integrale zorg. Maar als dat, dat nou wel het geval is in die ambulante team... ...teams voldoen aan alle wettelijke eisen? Als ze aan alle wettelijke eisen uh, zouden voldoen, dan zou dat mogelijk kunnen. Maar we willen eerst wel zien of dat inderdaad het geval is. En tot, zo, uh, tot dat moment hebben we daar wel grote twijfels over. Ja, eerder wij, dus... ja. Eer, ja, wij willen ook heel graag dat mensen ook echt geholpen worden in het traject. Waar is nog mogelijkheid voor palliatieve zorg? En ik mag een voorbeeld geven. Mensen komen soms met een doodswens als zij uh, lijden aan ernstige depressie. Op het moment dat de, dat de psychiater samen met de patiënt iets aan die depressie doet... dan is die doodwens mogelijk weg. Al die zaken moet je natuurlijk ook heel erg goed afwegen. En dat moet dan ook met die ambulante teams en zo'n kliniek. En daar zijn we nog niet van overtuigd. De KNMG, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de Geneeskunde... Die, de, de Landelijke Artsenvereniging dus eigenlijk... die heeft de NVV opgeroepen tot een gesprek. In een verklaring waarschuwt de KNMG, ik citeer... Juist bij dit onderwerp is het van extra groot belang om geen verwachten te wekken die mogelijk niet kan worden nagekomen. Ik ben het daar erg mee eens. En dat, Ik ga wel aan, we moeten vooral ook in het voortraject zitten... dat mensen in de situatie komen waarin het lijden voor hun steeds moeilijker wordt... op welke manier dat ook is. Het zij psychiatrisch, het zij dat ze ernstig kankerpatiënt zijn. En, en daar moet je alle kracht op uh, richten. En je moet ook van, uh, aan mensen heel duidelijk aangeven... wat ze wel en niet kunnen verwachten. En ook dat mensen tot op het laatste moment uh, toch mogen kiezen voor het leven. En ja. dat dat soort zaken moet allemaal echt duidelijk zijn. Ja, nou hebben we de NVVE natuurlijk ook gevraagd... Uh, om uh, een reactie te geven op dit soort bezwaren. Uh, maar ze kunnen op dit moment geen commentaar geven. geven ze aan, wel geven ze aan dat de berichtgeving klopt... en dat de nadruk is verschoven van de kliniek naar de ambulante teams. Ja. Maar, maar, dat, vragen, maar daarmee heeft u nog geen antwoord op uw vraag, wou u zeggen? De, de vragen zijn natuurlijk hetzelfde: de zorgvuldigheidseisen. Uh, uh, of je, het zij een kliniek, het zij een ambulante team, daar, daarbij zijn de, de vragen, uh, wat ons betreft, precies hetzelfde. Ja, u wilt van de minister gewoon helderheid hebben of die ambulante teams aan alle regels voldoen en dan precies, is er geen bezwaar. Uh, precies. Nog nou één... ja, dan is er geen bezwaar. Dan denk ik dat wij het daar heel moeilijk mee blijven houden. Maar uh, waar, waar zorgvuldig binnen de, de zorgvuldigheidseisen van de wet blijft, dat, uh, dat rechtstreeks. Ja, een uh, andere vraag nog over een ander onderwerp... dat toevallig vanochtend in het nieuws was. Geert Wilders die wil best meewerken aan uh, besprekingen over nieuwe bezuinigingen. Mogelijkerwijs in het voorjaar is dat nodig. Maar hij wil dan op ontwikkelingshulp gaan korten. 4 miljard. Is daar met u over te praten, met het CDA dus? Oh, meneer Kokkelman, ik denk dat we ontzettend vooruit lopen op bezuinigingen volgend jaar. Daar wil ik het nog helemaal niet over hebben. We maar hij wel. Eerst, ja, nou, dat, dat is prima. Hij zet die agenda, ik zet daar de agenda tegenover... dat we, daar, dat we eerst bezig gaan met de begroting 2012 ja. en, de, en de 18 miljard die we moeten bezuinigen. Ja. En wat er dan komt, dat zien we dan. Maar, Valt er met u over te praten, was de vraag. Uh, ik uh, kan daar op dit moment helemaal niets van zeggen. Wij gaan eerst volgend jaar kijken of het inderdaad nodig is. Margret Smilder, Kamerlid voor het CDA. Ik dank u wel. Heel graag gedaan. Gehouden. Paar is de koppie. Maat al loesjes. Ze zijn gekomen om te blijven op het Buursplein in Amsterdam. Tegen de bonusen. Met al zonder gouden handdruk. we maken inderdaad later nog een kans. Als we zelf al geen pensioen meer hebben straks. Deze week in Goedemorgen Nederland. Why Occupy? kern van de zaak is dat we met z'n allen gewoon extreem veel, te veel geld geleend hebben. Geld, dames en heren, leen je van de bank. En de bank staat onder toezicht. Nieuwe regels voor banken worden goedgekeurd door ons parlement doorgaans. En toch ging het van die kant mis met die banken. Hoe dat kon, door bankaire horigheid, hoort u in deel 4 van Why Occupy. Reportageserie vanaf Beursplein 5 in Amsterdam. Welvaart voor iedereen staat er op uw hoed. Tegen de graaicultuur, mensenrechten voor iedereen. We staan hier op de goede plek, want de beurs staat hier voor onze neus. En daar wordt veel gegraaid. Nee, dat is al helemaal de verkeerde plek. Kijk, de banken krijgen overal de schuld van. Maar je moet wel realiseren dat, dat de banken werken binnen de bestaande kaders. Binnen de regels die er zijn. Kees de Kort is beleggingsanalist van AFS Vermogensbeheer. Hij bekijkt de occupiers met scepticis. Ze hebben het hard op de goede plaats zitten. Alleen ja, twee eerste zullen. En niet meer. Jammer. Toch geeft hij ze gratis advies. Ga je eens uitzoeken hoe de wereld in elkaar zit. En benader degene die erover gaan te weten... 76 Kamerleden en uh, de toezichthouders. Dus als je dingen wil veranderen, moet je of de regels veranderen... of de controle veranderen. En meer smaken zijn er niet. Over de regels in de financiële sector en de controle daarop... promoveerde politiek-econoom Jasper Blom vrijdag... aan de Universiteit van Amsterdam... Hij onderzocht de totstandkoming van de Basel-akkoorden. De Basel-akkoorden zijn de internationale regels die opgesteld zijn... om te verzekeren dat banken genoeg kapitaal hebben... om in geval van, van tegenslagen niet meteen om te vallen. Maar dat is, weten we allemaal, inmiddels misgegaan. Lag dat aan die Basel-akkoorden? Gedeeltelijk wel. De Baselakkoorden, je kan in ieder geval vaststellen dat ze inderdaad niet afdoende gewerkt hebben. Ze hebben de crisis niet voorkomen. Dus er was een kwestie van te weinig kapitaal misschien. Maar wat denk ik nog wel belangrijker is, dat de Baselse kapitaalakkoorden de banken een prikkel gaven om juist die dingen te gaan doen die uiteindelijk de crisis veroorzaakt hebben. Om juist, wat dan heet, securitiseren om allerlei hypotheken te verpakken en weer door te verkopen. De Basel-akkoorden die dat toestonden... werden gesloten tussen de toezichthouders van de banken... van de zeven grootste industrielanden... aangevuld met Nederland, België, Zwitserland en Zweden. Voor Nederland zat Welling aan tafel. De centrale bankiers en toezichthouders stonden open voor input van buitenaf. Zo waren er open consultatierondes. 90%, ongeveer 380 reacties kwamen uit de financiële sector zelf. Wat werd er met die reacties gedaan? Uh, nou ja, vooral de reacties uit de financiële sector zelf uh, werd vrij goed nageluisterd. Uh, het interessante is natuurlijk vooral de, de reacties, de 10% van, uh, van academici, van, uh, van één enkele NGO en uh, nog wat andere organisaties. Van mensen die dus niet vanuit de financiële sector kwamen en vaak ook met heel nuttige punten kwamen. En uh, ja, daar zie je uiteindelijk vrij weinig van terug in het akkoord. Die zijn toch uiteindelijk uh, weggever, weggeblazen door alle reacties van banken en de lobby van banken. Daarnaast zijn er heel veel uh, privégesprekken geweest met de banken over bepaalde uh, delen van het akkoord. Hoe dat het beste ingevuld kon worden. Ik denk zeker dat de toezichthouders hun oren te veel hebben laten hangen naar de banken. Er is te veel naar een specifieke groep banken zelfs. Uh, de internationale actieve banken. Dus uiteindelijk het akkoord wat gekomen is, uh, is het voordeligst voor grote internationaal opererende banken. Wat staat er dan bijvoorbeeld in die basel akkoorden wat heel erg voordelig is voor internationaal opererende banken? Uh, het is vooral het feit dat uh, banken uh, hun eigen geavanceerde risicomodellen mogen gebruiken... als hun risicomodellen goed genoeg zijn in de ogen van de toezichthouders. Uh, mogen de banken hun eigen modellen gebruiken om te berekenen... hoeveel kapitaal zij aan moeten houden? Want er komt het simpel gezegd op neer hoeveel geld je in kas moet hebben... en hoeveel geld je hebt uitstaan en wat uh, het verschil daartussen mag zijn... In zekere zin, ja, in zekere zin. Dan zou je zeggen, dat is heel simpel. Je doet de kluis op een gegeven moment open. Er is zoveel geld en je weet hoeveel je hebt uitgeleend. En dan weet je wat het verschil tussen die twee getallen is. Dat, zo zou je het kunnen doen. Dat is een voorstel wat geloof ik ook in het, in het nieuwe basiskapitaalakkoord kapitaalakkoord zit. Maar um, niet elke lening die je uit hebt staan is even risicovol. Er is destijds bijvoorbeeld besloten dat leningen aan landen aan OECD-landen niet risico risicovol zouden zijn. Nou ja, we weten nu beter, maar dat is destijds besloten. Dus dan hoefde je daar minder geld voor in kast te houden. Welke landen, de OECD-landen? OECD-landen, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Dat zijn de 33 uit mijn hoofd uh, grote industriële landen. Westerse landen eigenlijk. Maar Italië? Waaronder Italië en, en ook Griekenland volgens mij. Maar konden de toezichthouders dit zomaar afspreken? Nee, die akkoorden moesten geratificeerd worden door de parlementen. Dus ook door onze eigen Tweede Kamer. Onze parlementariërs deden dat in het najaar van 2006 omdat men het idee had dat het een, een technocratische kwestie was... die je wel aan centrale bankiers over kon laten... die verder niet zo heel veel politieke implicaties had. Nou ja, we hebben nu natuurlijk kunnen zien dat uh, ja, als het misgaat... uiteindelijk de belastingbetaler er voorop draait, Dus dat het juist wel uh, heel belangrijke politieke consequenties heeft... hoe je die regels maakt. Lopen we iets verder door uh, de wiet- en de harsdampen. Hier is de hoofdingang van uh, Occupy Amsterdam. Pellets opgestapeld en heel veel tentjes. Bankpresidenten die luisteren dus vooral naar de bank, de parlementariërs die vinden het ingewikkeld. Wie, wie moet dan aan de bel trekken? Wie moet ervoor zorgen dat die regels um, ja, zo veranderen... dat we behoed worden voor dit soort ellende in de toekomst? Ik denk dat het aan, aan uh, ja, uh, mede alle burgers is om, te, om hun parlementariërs scherp te houden... om te zorgen dat de parlementariërs uh, strengere regelgeving gaan eisen. En wat dat betreft uh, denk ik ook dat het heel goed is... dat hier uh, op het Beursplein het Occupy-kamp staat om duidelijk te maken... dat er een grote groep in de samenleving is die strengere regelgeving wil. Morgen, deel 5 van Why Occupy, over de tijd dat je nog zeven keer je jaarinkomen kon lenen bij de bank. En de gevolgen die dat heeft voor onze economische toekomst. In Nederland hebben we meer geleend dan in Griekenland. Ja, kort en krachtig, morgen hoort u de rest. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op goedemorgennederland.nl Straks, waar ging het ooit toch mis tussen Louis van Gaal en Johan Cruijff? Maar eerst de tochtendumeur van Henk Spaan. Meneer Verhagen, onze gymleraar op de middelbare school, vertelde tijdens een schoolkamp aan de rand van een zwembad in Kaatsheuvel, we zaten in een gezellige kring om hem heen, hoe hij tijdens de politionele acties in Indonesië een inlander de keel had afgesneden. Als meneer Verhagen zei dat je de klas uit moest, sputterde niemand tegen. Je deed je sjaal nog eens extra stevig om je nek. Niemand kwam in de buurt van meneer Verhagen zonder een grote wollen sjaal om zijn nek. Meneer Plasman, de tekenleraar, sloeg tijdens het voorbijgaan in de klas soms opeens met zijn knokkels midden op je hoofd. Niemand belde de politie. Het kwam niet in je op. Je zou er helemaal voor naar het hok van de conciërge moeten lopen met het risico dat je meneer Koster, de rector, op de gang tegenkwam. Waar ga jij naartoe, jongen? Naar de conciërge om de politie te bellen. Waarom, jongen? Meneer Plasman heeft me met zijn knokkels op mijn hoofd geslagen. Ga eens krom staan, jongen. En dan die enorme schop onder je hol waarom meneer Koster bekend stond. Nee, de politie belden wij niet. Mijn vader ook niet. Hoe kom je aan die bult op je hoofd? Knokkels van meneer Plasman. Is het weer zover? Er kwam een kletsende draai om je oren van je vader overheen. Lag je weer twee dagen in een donkere slaapkamer te zuizenbollen. In onze tijd hadden ze echt geen maatschappij leren op de politieacademie. Onze wijkagent stuurde gewoon zijn hond op je af. Zo'n herder was het, met bruine tanden en gele ogen. Ik had respect voor die hond, omdat ik bang voor hem was. Zij Henk Spaan morgen, het ochtenthumeur van Siska Dresselhuis. I'm from a town called Bulls Gap, Tennessee Where my old man used to run whiskey Squeaked by a Timon wreck, Daddy died in jail That's why I'm riding on this never-ending trail I got a gun in my holster and one in my boot For safety, I carry some rattlesnake root. The land sounds a cry of water and mud. In my mouth, I got a gilded taste of blood. My horse is crippled. I'm on this trail Looking for the man with the scorpion tail A Dutchman he is From near the river Rhine Van de radio, 1 cd van deze week. Frederik Spicht met My Horse is Crippled. Het is zes minuten voor half elf bijna. Dit stinkt natuurlijk aan alle kanten en ze zijn gek geworden. Dat is tot nu toe de reactie van Johan Kruijf op de aanstelling van zijn aardsvijand Louis van Gaal... als algemeen directeur bij Ajax. Waar is het toch ooit misgegaan tussen die twee club-iconen? Waar ligt de kiem, met andere woorden, van de wederzijdse haat? Ik ga het vragen aan Edwin Winkels. Goedemorgen. Goedemorgen. Sportjournalist in Barcelona, kenner van zowel Kruijf als Van Gaal. Wat was het startschijn voor die wederzijdse haat? Ja, er zijn enorme theorieën op, op, op losgelaten. Ik denk toch dat we, dat we heel, heel, heel erg ver in het, in het verleden moeten, moeten gaan. Dat is 1972, 1973. Toen Kruijf met het eerste elftal van, van Ajax grote triomfen vierde de Europa Cup won. Uh, het mooiste team van alle was en in het, in het uh, tweede team van Ajax uh, speelde in de spits uh, een, een vierjaar jaar jongere Louis van Gaal en uh, uh, van Gaal uh, zeggen toen medespelers van toen ik kan me herinneren dat Gerry Muren heeft dat wel eens gezegd, uh, van Gaal uh, vond dat hij echt zelf uh, misschien wel beter was dan Cruijff uh, in de spits en uh, vond totaal onterecht dat hij echt nooit een kans kreeg in het eerste, in het eerste elftal van, uh, van Ajax. Hij heeft uh, uh, twee jaar in het uh, tweede team gespeeld, uh, maar nooit één keer uh, werd hij bij het eerste team uh, opgeroepen. Dus toen besloot hij, ja hij was een beetje zeggen hij zei van hier bij Ajax krijg je geen kans, en ze, ze herkennen mijn, uh, mijn kwaliteiten niet. Dus ik vertrek, uh, toen uh, vertrok hij naar, uh, naar FC Antwerp in België. Maar dat deed hij echt pas na enkele weken of maanden voordat Johan Cruijff ineens naar FC Barcelona vertrok. Dus als Van Gaal was gebleven, dan was hij misschien gewoon de nieuwe centrumspits van het eerste elftal van Ajax geworden. Juist. Dat is misschien van de kant van Vergaal van een beetje de kiem voor dat ze elkaar nooit echt hebben gelegen. En dat is een soort van jaloezie dus eigenlijk. Ja, die zin, dat zelf heeft hij dat nooit herkend. Hè. Dat, de, de, dat er echt iets van zou zijn. Maar ja, hij was een echte ajax ziet van Gaal en wilde dus heel erg graag in dat eerste helftal spelen. Ja. Wat, wat zo mooi voetbal speelde ook. Juist. En die kans kreeg hij niet, omdat hij, omdat hij voor malende Johan Cruijff op zijn plaats stond. Van Gaal later, toen hij terugkeerde in Nederland en Sparta en zo kwam op het middenveld en zelfs achterin te spelen. Maar die periode, die beginperiode, was hij de centrumspits van het van het tweede helftal van Ajax. En omgekeerd, wat heeft Cruijff tegen van Gaal? Uh, ja, Cruijff zelf heeft er nooit e eigenlijk wat over gezegd uh, waarom dat ze is. Van Gaal heeft daar een versie over dat uh, in 1989 uh, liep hij thuis. Hij was uh, net gestopt bij ANZ als, uh, als voetballer. Uh, hij deed de cursus uh, coach betaald voetbal. Uh, moest de hele cursus doorlopen omdat hij geen Interlands uh, had gespeeld. En uh, toen werd hij door Kruijf uitgenodigd, of hij vroeg aan Kruijf om in Barcelona, waar Kruijf net in 88 trainer was geworden, om daar stage te lopen. Uh, dat deed hij. Uh, hij kwam zelfs een paar keer thuis uh, bij de familie Kruijf, uh, ze aten samen. En, en vergaal werd uitgenodigd door uh, Danny door Kruijf om, om ook het kerstdiner uh, mee te maken met, uh, met vrienden en familie. Ja. Maar net één of twee dagen daarvoor. Uh, ...kreeg Van Gaal het bericht dat zijn zus was overleden in Nederland. Dus die is op sprong teruggevlogen naar Nederland. En Van Gaal zegt dat hij denkt dat Kruijf boos was... ...omdat hij hem nooit heeft bedankt... Uh, ...dat hij hem in Barcelona een onderdak had gegeven. Uh, en en hem uh, de kneepjes van het trainersvak heeft uh, bijgeleerd. Ja. Maar aan de kant zegt... ...nee, dat is absoluut onzin. Uh, daar, daar heb ik echt nog nooit aan gedacht. Ja. Maar waar Kruis? Uh, de, de, de, de, de correcte waar Kruijf heel erg boos over is... en dat, daar is het bij Kruijf, denk ik, misgegaan... is toen Van Gaal in uh, 1997 coach van FC Barcelona werd... Uh, dat hij Kruijf uh, echt nooit om enige raad heeft gevraagd. Kruijf was net een jaar daarvoor moest hij, was hij ontslagen. En dat hij zelfs in opdracht van voorzitter Núñez van Barcelona... eigenlijk het, het, het, het hele erfenis van Kruijf van bij Barcelona moest afbreken. Spelers moesten vertrekken die onder Kruijf uh, altijd hadden gevoetbald. En Kruijf was daar... Zo wordt het over dat hij dat verhaal echt nooit meer bij hem informeerde. En zo uh, dat hij op dat moment is begonnen in de kranten hier uh, nogal kritische analyses, uh, zacht gezegd, over het voetbal van het elftal van een moeie te schrijven. Juist. Nou ja, het zijn uh, gekwetste egootjes eigenlijk, hè? dus als ik het zo begrijp. Nou zijn er geluiden die zeker nu met de nieuwe ontstaande uh, situatie zeggen, die twee moeten gewoon weer eens een keer met elkaar om de tafel gaan zitten om het een en ander uit te praten. Is daar überhaupt een reële kans dat dat gaat gebeuren... en dat het ook wat gaat oplossen, eigenlijk? Volgens mij is het... Absoluut onmogelijk. <laughs> uh, zeker zoals het gevecht nu is uh, gesteld. Dat de uh, raad van Commissaris van Ajax eigenlijk al weken met Van Gaal bezig was zonder de wit. Ja. Dit is een pure machtsstrijd. Ja. En Kruis, uh, die wordt volgend jaar 65, die denkt ook van nou uh, jongens, uh, hier druk ik mijn handen vanaf. Uh, uh, ik wil graag helpen vanuit Barcelona, maar als dat niet hoeft dan, dan doe ik niet meer. Bovendien, Van Gaal zegt dat hij ooit uh, op de toekomst bij Ajax... Uh, de Kruijf hand reikte aan tafel, maar dat Kruijf hem toen negeerde. En, en dat zal eigenlijk altijd zo wel blijven. Ik denk niet dat zij ook maar één moment bij Ajax uh, samen zullen praten of samen zullen werken. Jij zit in Barcelona, dat gold uh, in ieder geval gisteren ook voor Johan Kruijf. En je komt, als ik goed ben geëformeerd, ook wel eens bij hem over de vloer. Heb jij hem nog gesproken eigenlijk over die beslissing om, uh, om Van Gaal uh, aan te stellen als algemeen directeur? Ja, gisteravond was het al moeilijk, want uh, Kruijf was uh, op zijn verjaardag van zijn dochter Chantal... Uh, en uh, zoals iedereen weet, uh, Kruijf heeft geen mobiele telefoon, geen gsm, dus uh, als hij niet thuis is, is hij onbereikbaar. Later op de avond hebben we hem heel even gesproken, uh, maar toen zei hij dat hij eigenlijk geen informatie had dat hij schandalig vond dat hij eigenlijk pas tussen zeven en half acht uh, werd geïnformeerd toen de beslissing eigenlijk al uh, naar buiten was gebracht. Ja. Uh, dat hij toen pas hoorde dat Van Gaal de nieuwe algemeen was. En toen zei hij de beroemde zin van uh, ze zijn daar toch echt wel gek geworden. Dus ja. Maar ik wil het eerst nader bekijken om uh, um, um te zien wat we, wat we nu gaan doen. Edwin Winkels, sportjournalist in Barcelona. Dankjewel voor de achtergronden van de haat tussen Kruif en Van Gaal. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel nu door naar Prem die ergens in een bus zit met twee mannen tegenover zich. En ik weet wie het zijn. Ja, ze vertel dan. Hennis de Ridder, hoogleraar methodisch en integraal ontwerper van de TU Delft... en Ronald Watermandies, visionair waterbouwer. Je bent op de website geweest, hey, Ik dacht, je verrast me niet nog een keer. Nee, wat leuk is, Sven. Dit zijn, ik, ik ben zeer vereerd, want dit zijn eigenlijk... je zou bijna kunnen zeggen halve goden als het om kennis gaat. Ze, uh, ze weten alles. En ik wil gaan praten over een luchthaven in zee. Want uh, nu is het even rustig rond Schiphol door de economische crisis. Maar let maar op, zodra we weer groeien en bloeien... heb je weer al die ellende. Je hebt daar zelf als journalist nog vers, uh, verslag van gedaan. En ik ga kijken of we het probleem kunnen oplossen... Dit is de tijd om te investeren en na te denken. En luisteraars, u moet echt luisteren. Want dan gaat u van twee mensen die er echt verstand van hebben. En die er daar heel lang mee bezig zijn. En er goed over hebben nagedacht. En zoals dokter Waterman zegt, een bezonken oordeel hebben. En niet zoals het bij Primrarchijsjoen is, een beschonken oordeel. Uh, dat gaat u allemaal horen nadat de tropische stem van Jan van der Putten. in deze tijd van mist. u het laatste blabla heeft verteld over Johan Kruijf. Radio 1.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 Consumenten blijven somber over de economie, maar ze zijn vergeleken met vorige maand wel minder negatief over hun eigen financiële situatie. Ze doen iets eerder grote aankopen. Het consumentenvertrouwen is daardoor licht verbeterd. De nationale hypotheekgarantie blijft tot 1 juli volgend jaar nog op 350.000 euro staan. En daarna gaat de grens terug naar het oude niveau, 265.000 euro. Dat maakte minister Donner vanmorgen bekend in het NOS Radio 1 journaal. En de PVV wil alleen extra bezuinigen als er 4 miljard wordt gekort op ontwikkelingshulp. Het wordt heel erg moeilijk om daaruit te komen met VVD en CDA, zegt PVV-leider Wilders op Twitter. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB-verkeersinformatie: nou, er staat nog ruim 50 kilometer file in totaal. In het hele land, behalve in het noordoosten en zuiden, komt plaatselijk dichte mist voor. Een lange file op de A6 van Lelystad naar Muiden, verknopend bij de Bergstad, 9 kilometer. De A12 Arnhem-Utrecht voor Maren, 2 kilometer, daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd. Voor Moordrecht, 7 kilometer file en de linkerrijstrook is daar dicht. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Radakation. Rem Nederland is het land van de logistiek en transport. De toegang tot Europa. De transportsector zorgt voor veel geld en werkgelegenheid. Gelukkig is er nu een crisis waardoor we even een pas op de plaats kunnen maken. Even een adem kunnen happen, want straks groeien we weer. En dan krijg je dat gedonder rond onze nationale luchthaven Schiphol. Beperkte groeimogelijkheden, geluidsoverlast, milieueisen, files. Schiphol moet weg van deze locatie, daar is het iedereen het erover eens. Maar waar naartoe? Wij Nederlanders zijn sterk in de zee bedwingen En als de Chinezen het in Hongkong konden en de Arabieren het in Dubai... waarom kunnen wij het niet meer? Luisteraars, ik vind dat we nu een luchthaven in zee moeten gaan bouwen. We pompen 30, 40 miljard euro in de economie. We zorgen dat er in de regio Amsterdam duizenden hectares vrijkomen voor huizenbouw. En hele volkstammen zijn verlost van de hinder van Schiphol. Wat vindt u? Tijd voor een gloednieuwe luchthaven in zee met acht landingsbanen. Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag PrimTimeRadio1. Welkom bij PrimTime. It's Je kan over dit onderwerp niet... Op een andere plek praten dan bij de TU Delft. En we staan bij gebouw 23, de Faculty of Civil Engineering and Geosciences. U mag allemaal langskomen en uw mening delen. Professor Hennis de Ridder, hoogleraar methodisch en integraal onder ontwerpen en directeur van het kenniscentrum bouw, proces, innovatie, samenwerking. Bent u dat niet meer? Oh, dat bent u niet meer. Maar u bent nog steeds hoogleraar methodisch en integraal. Oké, okay. bent u nou voor of tegen het bouwen van zo'n luchthaven in zee? Nou, ik ben, ik ben er voor. En waarom? Nou, Het is wel heel gek dat je dus, uh, uh, zo'n luchthaven midden in een heel drugsbevolgde gedeelte van Nederland hebt. Hè? Met al die overlast, met milieuproblemen zoals u al zei. Maar ook uh, veiligheidsproblemen. En het is eigenlijk vrij simpel uh, om die luchthaven te verplaatsen uh, naar de kust. Zoals u al zegt, uh, een heleboel andere landen doen het ook. Een heleboel luchthavens liggen sowieso al aan kust, uh, kuststroken. En het is helemaal niet zo duur als wordt beweerd. Het is echt wel een stuk goedkoper, een 30 miljard. En je moet vooral ook niet alles lang, langdurig in één keer aanleggen. En dan, en, dan, en dan gaan slopen. Je moet dus echt heel rustig beginnen met één landingsbaantje. Dan een shuttle ernaartoe. Nog een landingsbaantje. Een transferia verplaatsen. Dus dat is echt een groeiproces. Wat eigenlijk heel soepel verloopt. En in principe is verandering is de basis. We moeten veranderen. De wereld verandert continu. En elke keer maar op die locatie blijven zitten... en je steeds dieper invechten in die problemen. Wat u ook zei, groeiproblemen. Allerlei ambities, allerlei moeilijkheden. en Elke keer maar een klein stukje weer verlengen, weer verlengen... weer meer vliegtuigbewegingen. Overlast, uh, heel gedoe. Okay. Dr. Ronald Waterman, zeer vereerd dat u ook in de bus bent. Um, moet die luchthaven er komen? Laat ik, euh, laat ik eerst stellen dat ik samen met professor Hageman in Rio Mol... een eerste berekening heb gemaakt naar de mogelijkheid... Welk jaar? Luisteraars, euh, uh, dokter Waterman is heel uh, erg verkouden. Maar omdat we hem echt verzocht hadden uh, om te komen... heeft hij zich hier naartoe gesleept. Met zijn verkoudheid erbij, dus excuses namens hem voor de stem. Welk jaar was dat? Oh, dat is al vele jaar geleden, we rekenden toen nog in Guldens. <lacht> maar dat vliegveld was prohibitief kostbaar. Ja. We hebben dus een vliegveld ontworpen met tunnelverbinding met Schiphol. En dat was dermate kostbaar dat we hebben het hebben moeten laten vervallen. Maar er komen nog een aantal factoren bij. Alle belangrijke vliegvelden liggen vaak dicht bij een stedelijke concentratie. Dat is niet zomaar. Mm -hmm. <clears throat> en om een vliegveld... ontstaat vaak... stedelijke bebouwing. Ja. En je ziet dus... overal op de wereld... dat als je kijkt... naar de uitplaatsing van een vliegveld... Mm -hmm. dan moet je rekening houden... met allerlei activiteiten... eromheen. Mm -hmm. Nou, Dat betekent dat zo'n eiland... Uh, dat moet een substantiële omvang hebben, Is mm -hmm. dus buitengewoon kostbaar een aanleg. Bovendien... Wat, hoe, hoe duur? Hoe duur? Als, we puur, huh? als ik nu een eiland zou <coughs> willen bouwen bij um, <coughs> zeggen, uh, uh, uh, Noordwijk hè? dat, is, dat ligt, ligt, ligt vlak hier bij Delft. He, dus als ik, als ik bij Noordwijk, voor de, voor, ik zeggen, 20 kilometer voor de kust van Noordwijk, iets zou willen opzetten met uh, 10 kilometer lang en 10 kilometer breed. Wat ben ik eraan kwijt? Ja, we kwamen toen al op 40 miljard gulden. Dus 20 miljard euro. Kijk naar professor de ridder, dat is een beetje een goede inschatting. Ja. Gewoon zo'n 10 bij 10 kilometer. Nou, dan kom ik op uh, onder de 10 miljard uh, eilandkosten. Maar wat zegt u, eiland eilandkosten 7? Ja, 7 en dan... Uh, de, Nog, die, die nee, heeft... puur alleen het eiland. Ja, ja. Professor de Ridder, uh, uh, prof, uh, dokter Waterman, als wij nu zouden zeggen... puur een eiland, van 10 bij 10 voor de kust van Noordwijk... Zo, vindt u dat wel iets haalt? Wat ik ga doen op het eiland, of ik er vies ga geven of een bouwen, dat is vraag 2. Puur het eiland. Zou dat kunnen? Uh, dat kan in dit geval niet. Mm -hmm. Nog afgezien van het feit dat je dus ook moet zorgen voor de infrastructurele verbinding met het huidige Schiphol? Nee, want mijn voorstel is namelijk, want daar had ik u luisteren huh? wat We gaan eerst wat doen. U krijgt de cliffhanger van Primradekishun, de Alfa-jongen die hier twee grote denkers samen gaat brengen. U mag bellen 0801121. Uh, mailen naar primtime.ntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1. Come fly with me, let's fly. If you can use some exotic booze, there's a bar in Far Bombay. Come fly with me, let's fly, let's fly okay. Heren, ik heb uw werk bestudeerd van beiden. En uh, dokter Waterman, mag ik u bezwaren als volgt samenvatten. Pas op, er komen huizen. Pas op, je moet verbindingen maken met de bestaande luchthaven... Uh, uh, pas op, het, hart, het, het, het verkeersinfarct die er is, zal alleen maar groter worden. Is dat een goede samenvatting? Ja, uh, professor de Ridder, uh, uh, mag ik... Uh, de, deze, de, dit zijn een beetje de problemen waarom u klein wil beginnen. Oké. Okay. Nu zeg ik, denk groots. Je bouwt een complete luchthaven met acht landingsbanen in zee... Er mag geen huizenbouw komen. Uitsluitend bedrijven en industrieën. Je maakt een 16 baan snelweg. Dat die aansluit van die luchthaven in C op de A4. Uh, je krijgt dus daardoor... Rotschiphol is er helemaal geen druk meer. Je kan die snelweg zelf maken van de luchthaven naar Rotterdam. He, dus je zou kunnen maken een, een, een lange... Je maakt verbindingen. En organisch zal men dat aanvullen met uitsluitend bedrijfsterreinen. Dus... Op dat hele gebied mag er geen kip wonen, zodat we nooit last hebben. Is dat een briljant idee professor, dokter, ingenieur, de ridder... heeft deze kleine primaritie een briljant idee? Dat is een aardig idee, hè? maar je kan ook nog iets anders verzinnen. Je kan ook zeggen van... ik ga alleen de landingsbanen en de, en, en, en in zee leggen... en dat ik dus het huidige transferium op dezelfde plaats hou. Ja, maar dan heeft dokter Waterman gelijk... want dan krijg je dat infarct met Schiphol. Dat blijft. Je nou, blijft nou. De, de, de, de, de, de verkeersinfarct rond Amsterdam houden... bij dat stedelijk gebied. Ja. En dat was een van zijn bezwaren. En ik zeg... We, we, we halen die hele, dat hele gedoe bij Schiphol weg. We verplaatsen dat het. Dat kan. Dus ja. dat, dat kan. Ja, dat, maar, maar, maar je moet het niet in een tunnels leggen, natuurlijk. Want nee. dat is duur. Nee, nee, nee. Geen tunnels. Nee. Het wordt gewoon boven water ja. 16. Want zoals Precies. bent u ooit naar Florida geweest, als je naar de kies rijdt, ja. heb je die prachtige ja. bruggen. Weet je wel. En wij Nederlanders zijn daar goed in. We kunnen daar zelf een, een, een recreatiepark gaan maken. <Gül> Dr. Waterman, ik zie uw ogen twinkelen. Ja. De, uh, uh, we doorkruisen Natura 2000-gebieden. Veronder duingebieden die absolute bescherming genieten. Er komen nieuwe duinen dus, voor in de plaats. Dat helpt niet. Wij hebben de plicht om die Natura 2000-gebieden al zodanig te beschermen. Dat betekent, je moet overgaan op tunnels. En het is veel en veel te kostbaar bovendien is er een Schiphol enorm geïnvesteerd. Vele miljarden. Als je dat ongedaan maakt, dat is nee, onaanvaardbaar. Professor de Ridder, u schiet van in. <tie> Kijk, die, dat, dat Schiphol, dat Schiphol dat is een prachtige, prachtige stad eigenlijk. En dat zou je eigenlijk als een stad moeten uitbouwen. En daar moet je juist de woningen zetten. Dus dat wordt eigenlijk wellicht dan het nieuwe centrum van Amsterdam zelfs. De dus uh... woningbehoefte is natuurlijk zeer beperkt. Is niet waar, ik hoor iedereen klagen. Donner heeft vandaag bekendgemaakt bij de collega's van het Radio 1 Journaal... dat hij 6.000 studentenhuisvesten wil hebben... als we al die gebouwen bij Schiphol volzetten met studenten. Uh, Amsterdam, iedereen zit te klagen zeker huisvesting. De dingen zijn zo... Er zit, zit zoveel ruimte daar, wat we nu niet kunnen benutten. Dokter Waterman, stap even uit uw eigen schaduw. Kijk, denk even na. Ik heb toch een goed... Het is toch slim wat ik zeg. Want die duinen... Kijk, we zouden nooit de afsluitduik hebben gehad... als we over milieu zouden hebben gesproken. Eens of oneens? Ja, je moet niet door de duinen. Wat zei u? Je moet niet door de duinen. Oh, waar moeten we dan gaan? Hè, dus je, als je dus aansluiting wil... dan zou ik via de, via de Zuidpier van uh, IJmuiden doortrekken. Dan een prachtige brug daar verder. Die marina's toestanden. Dat, dat gaat gewoon... Dat is eigenlijk heel natuurlijk om dat te doen. En die aansluiting met die snelwegen kan je daar wel maken. Ik wil ik, ik dat gebied... Luisteraars, ik laat gebieden. me overtuigen, professor, de Rik, ik ga hem weg bij Noordwijk, We zetten hem voor de kust van Emeuden. Dat is ook weer goed velsend, zeg maar, die ja, de richting. De zuiden ervan. Ja, de zuiden ja. ervan, ja. Dr. Waterman. Ten zuiden daarvan is het natuurgebied Zuid-Kennemerland... wat de absoluut beschermde status heeft. U moet zich goed realiseren dat een vliegveld in zee, echt een vliegveld in zee... cum Annexis. daar hebben we één markant voorbeeld van. Hongkong. Nee, dat is Kansai International Airport bij Osaka. Ja, Japan. Dat was alleen mogelijk doordat de grondprijzen... van dat zeer dichtbevolkte deel van Japan... dusdanig hoog was dat het moeite waard was... Om een vliegveld in zee met een verbindende infrastructuur aan te leggen. Hongkong is een ander geval. Daar was de onmogelijke situatie van Kai Tak Airport. En daar heeft men een bestaand eiland getransformeerd door heuvels af te graven. Met annex daaraan uh, zandwinning uit de zeebodem. Men heeft het eiland vergroot. En dat eiland verbonden met een aantal andere eilanden in de richting van Kowloon. <coughs> en Changi International Airport in Singapore. Ja. was op bestaand land dat men zeewaarts heeft uitgebreid. Was dus geen eiland. Professor de Redder. Ja, kijk, een eiland bouwen is natuurlijk helemaal geen groot probleem. <coughs> Je spuit zand op en dat is, uh, dat is veel goedkoper hier. Dan inderdaad in Hongkong. Want daar hebben ze uh, eigenlijk het zand heel ver weg moeten halen. En een heuvel slopen, dat is natuurlijk ongelooflijk veel. Uh, uh, kost, dat, kost dat veel geld? Dus ik denk dat het. Als je kijkt naar zo'n maasvlakte. Die wij uh, hier ja. zo uh, in, in een recordtijd maken. Voor ja. hele lage kubeprijzen. Nou, dat kan je dus ook voor zo'n eiland doen. Ik ben met Ronald eens dat je dus niet door Kennenburg land gaat. Maar die hoogovers liggen er ook al. Ik bedoel, ja. dat is ook niet zo uh, vreselijk. Dus ik denk dat daar zo'n wegje doortrekken... eigenlijk helemaal niet zo bezwaarlijk is. U, ma u, u, u, maakt, u, u maakt me schuldig tegenover. U bent zo interessant dat ik helemaal vergeet dat er ontzettend veel gebeld wordt... en dat mensen hangen, Barbara, met drie keer... Dus meneer Hogebom, sorry dat u zo lang moest wachten, maar ik luisterde gebiologeerd. Uh, zegt ja. u het maar. Ja, goedemorgen, met Guido Hoogenboom. Uh, ik, uh, ik werk voor een uh, Amerikaanse maatschappij die heet Starport mm -hmm. in, uh, in de Verenigde Staten. Uh, en dat is de maatschappij van Jim Starry. Die heeft een concept wat al twintig uh, jaar oud is... Dat is namelijk uh, een, een, een nieuwe vliegvelden met oplopende landingsbanen en aflopende landingsbanen. Het is heel simpel. Het vliegen is eigenlijk zo ook begonnen met een aflopende landingsbaan... toen de motoren nog allemaal niet zo sterk waren. Uh, je, het vliegtuig landt, komt op een horizontale baan en die gaat dan vervolgens met 4 graden. 4% gaat hij omhoog, dus dat ja. is niet zoveel. En als je aan het einde van de landingsbaan is, dan staat hij boven op het platform... En onder het platform is er Bouw van ongeveer 40, 50 meter. Dus in plaats van de alles horizontaal, wordt het dus in dit geval dan wat betreft de passagiers en gebouwen ontvangen worden, wordt het allemaal verticaal. Oh, wat van meneer Hogeboom. Als ik u goed begrijp, zegt u premier, hoeft helemaal geen sluchthaven in zee. Als we Schiphol efficiënter bouwen, lossen we je problemen op. Nou, dat is in ieder geval waar. Uh, het geluidsoverlaatst wordt winder, want als het vliegtuig landt en dus die vleugel opgaat, die, uh, die helling opgaat, uh, dan, uh, dan uh, heb je dus niet zoveel motorvermogen nodig om het vliegtuig af te remmen. Want de gewone de aarde, de, de zwaartekracht, die helpt dus om het vliegtuig achteruit mee te trekken. Laat me het even remmen. checken, meneer Hogeboom. Uh, professor de Ridder, ik kijk naar u of dokter Waterman wie. Nou ja, dat, dat, dat, dat afnemen maakt heel veel uh, lawaai. Maar ja. uh, je moet niet onderschatten dat die hele aanvliegroutes... die worden trouwens nu ook wel beter... omdat ze dus uh, eigenlijk veel meer in de grijpvrug zitten. Maar die aanvliegroutes en die opstijgroutes... die veroorzaken de meeste overlast. Maar wij hebben heel veel banen ook in Schiphol nodig... om net onder die norm te blijven. En als je onder de norm blijft, dan heb je zogenaamd geen overlast. En daarom hebben we zoveel banen. Ja. Hey, maar Uiteindelijk heeft iedereen overlast. Ja. Want die vliegtuigen die vliegen, die vliegen, die vliegen, die vliegen tot onder Vianen eh, rond, zeg maar. Dus dat is het grote probleem volgens mij. Oké, okay, meneer Hogeboom, nog een ja. laatste woord van u. Gaat u gaan? Ja, wat ik graag zou willen zeggen is dat de organisatie namens Rijkswaterstaat, die dit hele plan voor een vliegveld in zee, waar ik helemaal achter sta, het hoeft niet op Schiphol, uh, die, uh, daar hebben we al mee overlegd en met Rijkswaterstaat al jarenlang. Uh, die, uh, ja, die, die, die, die zien dus ook, Iets in het plan. Nee. NACO, dat is de grootste vliegtuigbouwer in ja. de wereld, die gaat misschien het vliegveld bouwen in Beijing. Ja. Die hebben, daar onderhandelen we ook mee. Daar hebben we ook belangstelling Nog een dit. vraag voor u: wie heeft die Hongkong Airport gebouwd? Wie weet het? Wie de bouwer? Daar dat hebben we aan meegewerkt: Nederlandse bachelors. Ja. Ja. In combinatie met maar, Chinezen en anderen. Oké, okay, dus dat kan. Nou, Ik zal even ja, de vragen... Uh, uh, nou, maar het... dat is geen eiland in zee. Nee, nee is... dat weet ik. En dat heeft u goed doorgebracht. Uh, ik heb nog van Casper uh, Terhorst. Uh, meneer Hogeboom, uh, dank u wel voor de bellen. Casper Horst vraagt... Wat is de waarde van de grond van het huidige Schiphol? Ja, uh, ja zullen maar antwoorden? Uh, ja. Miljarden. Miljarden? Ja, ja, echt waar. Dat, uh, dus uh, zeker als je dat als een uh, groeikern ziet. Hè, als je kijkt naar, uh, naar Hoofddorp, uh, kijk naar Schiphol. Dat is echt miljarden waard. Dus die inkomsten, hè, die, die benefits. die moet je absoluut meenemen. met elk plan. Hè. Dus die enorme ruimteopslag van die land landingsbanen. waar verder niets mee gebeurt. Ja. Dat, dat zijn natuurlijk uh, hele droevige dingen. Nou, van mijn luisteraar Tim Notten. dit vind ik echt te leuk om te zien hoe ge u gewaardeerd wordt. Schokkend. Een bijna ongepast constructief plan. in primetime voor de verandering. Schiphol in zee natuurlijk doen. Goedemorgen, even kijken, meneer Van Drutten. Ja, goedemorgen, Prem. Sorry dat u zo lang moest wachten, gaat u gang. Geen probleem, geen probleem. Toevallig ben ik uh, betrokken geweest bij de bouw van uh, Hongkong, van het allereerste gedeelte. Dus de ballas mee dan gedaan. Maar goed, Wat, wa wat deed u daar? Wat deed u daar? Wagger met Ballas Nederland ...en die hebben dat inderdaad in een consortium gedaan, daar zijn we een paar jaar mee bezig geweest. En hoe was het maar... werken? Hadden jullie dan het idee, we zijn bezig geschiedenis te schrijven als jullie daar aan het werken zijn? Um, achteraf wel. Op dat moment was het nog jong, nooit zo nagedacht. Maar uh, het is wel uh, ja, heel bijzonder geweest wat daar gebouwd is. Maar het ging eigenlijk om een ander punt wat ik wil inbrengen. Waarom wordt er geen scheiding gemaakt tussen vracht uh, en passagiers? Want de passagiers die willen naar Amsterdam... En de vracht die moet je eigenlijk helemaal niet meer in die Randstad hebben. Die moet je, denk ik, bij de Maasvlakte hebben. Dus dan zou een oplossing kunnen zijn, in mijn simpele beleving... Ja, ja. van maak een vliegveld in zee, ja. zorg dat dat voor het vrachtgedeelte is... en zet die passagiers uh, op de plek waar je ze wil helemaal, hebben. En dat is op het huidige Schiphol. Helemaal, helemaal eens. Helemaal eens. Kijk, die, die vracht daar op Schiphol is echt belachelijk. Uh. Je zou het zelfs op Lelystad kunnen doen. Maar een, een vrachtvliegveld uh, vreld, uh, op de Maasvlakte is natuurlijk ook fantastisch. Dus door ja, Waterman. Uh, dat je dat moet ja. sowieso... Schiphol in samenhang bekijken met de regionale vliegvelden. Ja. Dus ook met Lelystad en Rotterdam, de Heke Airport en Eindhoven. En wat ja. is meer zijn. En je zou dus vracht. En bepaalde functies kunnen overhevelen naar een uitgebreider vliegveld bij Lelystad. Dus dit idee is op zich wel goed? Het idee is op Van Van zich uitstekend. Okay. <coughs> bij de Maasvlakte doen zich wel wat problemen voor om dat daar te doen. Oké, okay, maar dus dit. Oké, okay, dan meneer Van Drutten, dat is leuk. Ik luister, als dit is een uitzending op niveau. Meneer Pietersma, ik hoop dat u bijdraagt aan het niveau. Goedemorgen. Goedemorgen Prem. Uh, allereerst nog even uh, chapeau voor uh, deze verkouden professor. Maar uh, nee, uh, mijn voorgangers hebben het al aangegeven, Lelystad. Ik ben zelf stedenbouwkundig ingenieur. En uh, er ligt ook goede toekomstmogelijkheden, ook met betrekking tot het economisch belang en natuurbehoud in Almere en omgeving. Dus? Nou ja, je zou daar de uitbreiding al zodanig kunnen creëren... ook met betrekking tot toekomstige aansluitingen. Maar meneer Pietersma, wat het probleem ja. is... is dat het in een druk bevolkt stedelijk gebied blijft. Dat is een van de gevaarsrisico's uh, die uh, uh, professor de Rinder noemde. Je blijft te maken hebben met de verkeersinfarcten, de files. Kijkt u maar naar de files die er nu zijn. Dus het probleem is dat het... Typisch Nederlands is een beetje meer. Maar ik stel voor radicaal anders, denken professor De Ridder. Nou, ja, kijk, dat heeft Ronald net ook al gezegd. Als je daar in Almere zo'n zo uh, zo uh, vliegveld gaat maken. dan krijg je weer bebouwing eromheen. Ja. En dan krijg je weer overlast. Dus dan gaat het precies weer opnieuw beginnen. Ja, dat is heel Dus, dus uh, uh, meneer Pietersma, uh, luchthaven in C eens of oneens? Nee, oneens. Maar ik wou toch nog even iets bijvoegen. met ja. betrekking tot. Uh, ja, over capaciteit in het verkeer uh, kunnen we natuurlijk niet stellen dat het vliegveld in de Noordzee als zodanig of uitbreiding op Schiphol gewenst is. Uh, los daarvan, de aansluitmogelijkheid in het Poldengebied met betrekking tot de vrije ruimte is aanzienlijk groter en beter. Daar is al divers onderzoek op geraadpleegd. Ik ben daarom omhoog verbaasd. Okay. Dat beide heren daar nog niks van had weten. In het laatste onderzoek, drie kwart jaar geleden, uh, is duidelijk aangetoond dat uh, de capaciteit uh, in Almere en Lelystad vergaande... Uh, Meneer maar sorry project. dat ik u moet onderbreken. Het punt is gemaakt. We kunnen hier helaas niet op ingaan, want ik heb een vraag van Huub uit Warschau. Dat, uh, we hebben belusterd ons over China en Warschau. Is 20 kilometer uit de kust ver genoeg in verband met de geluidsoverlast? Antwoord is, dat is op ja. zich juist, maar <coughs> een eiland in zee, in de Noordzee, is prohibitief kostbaar. Wat we... Maar als we multimiljardair zijn en ik kan het betalen, stel nu dat we morgen de rijkste mensen op aarde zijn en we mogen het betalen. <coughs> Bill Gates zegt, professor de Ridder. Nou, je moet altijd kijken naar de inkomsten. Je moet altijd kijken wat je ermee verdient. Alles is duur, <coughs> maar... Iets is niet duur als je er meer voor terugkrijgt. En als je dus een groeiconcept hebt en je wil een hub zijn en je wil een transportland zijn. En je hebt allemaal overlast en je hebt ongezonde mensen. En weet ik veel, dat kost allemaal geld. En als je dat kan oplossen, dan zeg je, nou, dan kan ik best wat euro'tjes voor uitgeven om, dat, om die, om die, die, die revenuen terug te krijgen. Daarom... Waterman. Die euro's hebben we keihard nodig. Voor de verbetering van de huidige infrastructuur in Nederland. En als een private partij het zal betalen. Een paar gekken kreeg die 40 miljard zetten en zo privaat worden betaald. Heeft u dan nog bezwaar tegen? Ten eerste, vindt u die gekken niet? Het is uitgesloten. Een rustige, zorgvuldige analyse maakt een eiland okay. onmogelijk. Da dan heb ik als laatste, dan ga ik u helpen, want als laatste beller dus heb, heb ik meneer Wieksma. Meneer Wieksma, voordat ik u krijg nog even afremmen, doen we al niet meer op de motoren, zegt Marcel Schuurman, gezagsvoerder van een Boeing 747. Die luistert dus afremmen, doen ze niet op motor. Meneer Wieksma, u hebt 30 seconden, ja. gaat u gang. Ja, uh, ik spreek met uh, Wiersma uit Groningen. Sorry. Ik, uh, ik vlieg regelmatig naar München en. Uh, moet dan een uur ongeveer naar München toe rijden. En ik denk dat het eigenlijk vrij normaal is om een vliegveld ongeveer een uur van de Randstad vandaan te hebben. Dus ik zou zeggen, bouw het bij Zwolle in de buurt. Dan raak je ook niet het milieu aan, de kustlijn blijft beschermd. De, dat argument met de afsluitdijk... Meneer Wiersma, ja, u luistert niet. Meneer Wiersma, dat is bewoond gebied. Een van die bezwaren van die luchthavens... die professor de Ridder en dokter Waterman aangeven... is dat het een bewoond gebied is. En bij Zwolle wonen mensen. Nou ja, daar is veel landbouwgebied daar. Maar als ik van Groningen naar, uh, naar, naar de Randstad rijd... dan rijd ik door de weilanden heen. Nog die... Helemaal geen files... Maar u moet maar genoegen doen, meneer Riesma, U moet de foto van Nederland van boven bekijken. Dan zult u zien dat de plekken die u noemt ongeschikt zijn. Omdat juist het probleem van de bewoning daar is. En een vluchthaven trekt activiteit en aan. En dan krijg je hetzelfde gezeur van Schiphol. Maar dan is Zwolle, en dan maken ze over twintig jaar... ...komt de opvolger van Primrack een programma maken... ...waar ze dan gaan hebben dat de luchthaven bij Zwolle weg moet en weer in zee moet. Nou, in zee. De hele kustlijn gaat eraan. De hele kustlijn is al helemaal vol verbouwd. Ja, maar we Laat zijn Nederlanders. We zijn slopen zijn, al honderden jaren de zee. Ik moet afronden, want mijn tijd zit erop. Uh, Luisteraars, ik heb nog een ridder, uh, Heren, dokter Waterman, professor de Ridder. Ik wilde dit programma allang maken en ik ben zo blij dat u de tijd heeft genomen. U bent twee van de denkers in Nederland waar ik erg tegen opkijk. Ik ben blij dat we in Nederland nog zulke mensen hebben die zoveel kennis hebben en ik wil namens heel veel mensen mijn bewondering uitspreken daarvoor. Ik vind dat we het in Nederland te weinig zeggen, maar dank u wel voor uw kennis en uw wijsheid. Luister als, ik doe maar riedel niet. Morgen krijgt u het allemaal wel te horen. Tot morgen. Namaste. Dag. All my bags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 Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Je huisdier gun je een lang, gelukkig en gezond leven. Kies daarom voor BHA topkwaliteit. Wormen bijvoorbeeld pak je effectief aan met BHAR Wormiddel. BHAR de mensen die van dieren houden.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 Behafar vind je bij de Speciaalzaak bij jou in de buurt. Behafar, de mensen die van dieren houden. Of kijk op behafar.nl. Dit is Radio 1.